nieuws van 4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Een man van 35 uit Purmerend moet van de rechter 14 jaar de cel in... voor het verkrachten van drie vrouwen. Dat deed hij vorig jaar in vier dagen tijd. De slachtoffers waren vrouwen van begin 20... die hij oppikte in het uitgaansleven in Amsterdam. Het OM had 12 jaar celstraf geëist... maar volgens het parool geeft de rechter hem twee jaar meer... omdat de man veel geweld gebruikte... De slachtoffers hebben volgens de rechter doodsangsten uitgestaan... en hebben daar nog steeds veel last van. De corrupte ex douanier Gerrit G. is veroordeeld tot 14 jaar cel. De eis was 16 jaar. G. werkte in de Rotterdamse haven. Hij hielp criminelen grote hoeveelheden drugs het land binnen te smokkelen. Voor zijn werk bepaalde hij welke containers gecontroleerd werden en welke niet. G. kreeg van de drugshandelaren de nummers van de containers die hij moest doorlaten... Drie mannen die G betaalde voor het doorlaten kregen drie tot tien jaar cel. Italië is woedend op buurland Oostenrijk. Dat land heeft panzervoertuigen aan de grens gezet om te voorkomen dat asielzoekers vanuit Italië naar Oostenrijk komen. Ook zijn er plannen om weer grenscontroles in te voeren op de Brennerpas. Oostenrijk wil een herhaling voorkomen van twee jaar geleden toen grote groepen asielzoekers op weg gingen naar West-Europa. Italië, waar veel migranten uit Afrika aankomen over de Middellandse Zee... vindt dat andere landen te weinig doen om te helpen... en heeft de Oostenrijkse ambassadeur op het matje geroepen. De treinstoring bij Den Haag en Leiden is voorbij. Door een stroomstoring in een technische ruimte... reden er sinds 11 uur vanochtend nauwelijks treinen. ProRail en NS denken dat het nog wel even duurt voordat de treinen weer op tijd rijden. Door de storing staan veel treinen niet op de goede plek.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 Op da 16 naar Rotterdam, vanaf Rotterdam Feyenoord tot Rotterdam Prins Alexander. Op da 20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knoop en Kleinpolderplein. En op da 28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Afrit Den Dolder en Utrecht Uithof. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 106.9 FM I love is strong as a lion soft as the and you lying Times we got hot like you and I Our hearts had never been broken we were so innocent darling we used to talk till the morning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 and song. Ja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 the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt there. Confinati di cuore solo. Kio jino sta. Dietro gli steccati. De leogoniswon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando. A